Ismael de Bruin met het NRS Journaal. In een gehucht in de Amerikaanse staat Mississippi heeft een man zijn ex-vrouw en vijf anderen doodgeschoten. De dader van 52 is opgepakt. Waarom hij heeft geschoten is nog niet bekend. De politie vond de zes lichamen in een winkel, op straat, in een auto en twee woningen in het plaatsje Arca Butler. Er waren nog geen 300 mensen. De Surinaamse president Santokki neemt maatregelen... na de onrustige anti-regeringsprotesten van gisteren in Paramaribo. De binnenstad blijft voorlopig afgesloten. Inwoners is gevraagd om binnen te blijven. Daarnaast blijven openbare markten en winkels gesloten. De president zegt er alles aan te doen om de rust te herstellen. Actievoerders drongen gisteren het parlementsgebouw binnen. Ze vernielden de lobby en ruiten van het pand. Ook op andere plekken braken rellen uit. De demonstranten vinden dat Sam Toki en vicepresident Brunswijk... hun verkiezingsbeloftes niet nakomen en eisen hun vertrek. Een man uit Noordwijk krijgt zes jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het doodsteken van zijn vriendin. Volgens de rechtbank heeft de verdachte van 25 onherstelbaar leed veroorzaakt. De man had ruzie met zijn vriendin over hun pasgeboren dochter. Het meisje was uit huis geplaatst omdat de jeugdbescherming zorgen had over het gewelddadige karakter van haar vader. De verdachte vluchtte na de moord naar Frankrijk, maar werd daar een paar dagen later opgepakt. De Spaanse politie heeft twee houtskooltekeningen teruggevonden... van de Spaanse kunstenaar Salvador Dalí. De werken zijn ruim 100 jaar oud. Ze hebben samen een waarde van 300.000 euro. De tekeningen werden vorig jaar gestolen. De verdachten zijn drie broers die diefstallen pleegden... in dure wijken van Barcelona. Toen ze probeerden om de werken te verkopen, liepen ze tegen de lamp. Dalí maakte de twee houtskooltekeningen als illustraties voor een boek. Ze zijn inmiddels weer terug bij de eigenaren. Dan nog het weer. De bewolking neemt toe. Vanuit het westen gaat het regenen. De temperatuur ligt tussen de 4 en 7 graden. Ook overdag af en toe regen. Later in de middag wordt het droger. Het wordt maximaal 12 graden. Dit was het de Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht. Crime. Cry, crack, cry, cry, cry, cry, crack, cry, cry, cry. dreams keep falling apart. You're getting used to a broken heart. There's one thing that you shouldn't do. Don't let this feeling take over you. But tomorrow is another day. Baby, I'm willing to show you Ik hoef daarvoor niet naar Bali, balen, je hebt die onzin gezien. Money niet stekken, stekken is de kwaliteit van ons team. Ik ga het, je kan het aan mijn shut of Gucci-Riem zien. Ik heb een bochel en een bodycount van twee, maar die bitches volgen mij nu als een fucking track en trace. Stop met werken als ik 30 ben, ja toch neef? Ik hoef niet te wachten op mijn fondjes en mijn AOE. Klop, klop, donder op!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 Is ze de jacuzzi van de vak alweer vergeten. 1k en ik tover de 10 Ik hoef daarvoor niet naar Bali, heb die onzin gezien Moet niet stekken, stekken is de kwaliteit van ons team Ik ga het je kan het aan mijn shirt of Gucci riem zien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 Stekken is de kwaliteit van ons team Ik ga dit, je kan het aan mijn shirt of Gucci riem zien Na doos zoek ik daily, noem me blind, net als Charda Jij laat bij het missie Mitsubishi afslaan Tot 2000, zelfs die boomers zien maar hard gaan Jaja, ja, top de game, in het naar je grafbaan CFM CFM, voor Yeah How y'all doing? Y'all ready to get down?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 Come on, do this for me. Come on, now. Pressure is rising, girl. You got me hoping for your love, so hypnotizing. I'm sorry, I cannot There'll always be some Trague trague más tique yo contigo ya no regreso ni que me llore ni me suplique venteme que no es culpa mía que te critique yo solo hago música perdón que te salpique eh. Ik een rencor, bebé. Ik wil dat Met mijn supuesto reemplazo. Ik weet niet wat er te pasó. Estás tan raro dat ik te distingo. Ik valgo voor 2 de 22. Cambiaste een Ferrari por een Ringo. Cambiaste een Rolex por een Casio. Baje acelerado, dale despacio. Ah, uh, gimnasio. Maar trabaja el een beetje poquito también. Valt por donde me te Aquí me siento een rehén. Voor mij todo bien. goed. Ik desocupo mañana. En als je traértela a ella, dan venga también. Buena, cara, mente no es como suena, cana, nombre de persona buena.